Uur. Dit is even al te jong met het NOS-journaal Helfmoord. Er zijn geen aanwijzingen dat er een andere persoon bij betrokken is. Bij het standbeeld de dokwerker in Amsterdam is de herdenking aan de gang van de februari-staking van 75 jaar geleden. Er zijn onder meer toespraken van burgemeester Van der Laan en acteur Joost Prinsen. Koning Willem-Alexander legt bij de dokwerker een krans samen met oud-stakers. De plechtigheden begonnen vanochtend al. Om 11 uur stonden trams, bussen en metro's in de hoofdstad een minuut stil. De herdenking gaat over de staking op 25 februari 1941... die uitbrak uit protest tegen de Razzia in Amsterdam... waarbij de nazi's ruim 400 Joodse mannen oppakten. De herdenking is rechtstreeks te volgen op NPO 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet geen reden om het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 te heropenen. Dat kan volgens internationale bepalingen alleen als er nieuw en significant bewijsmateriaal is. De Raad schrijft aan de Tweede Kamer dat er sinds de publicatie van het rapport in oktober geen belangrijke nieuwe informatie is ontvangen. Het weer, winterse buien met tussendoor wat zon. Het kan glad zijn. In de loop van de avond steeds minder buien. Minimaal vannacht tussen 0 en min 4 graden. Landinwaarts kans op mist. Morgen overdag vrijwel overal droog met perioden met zon bij een graad of 5. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een rommelige avondspits met de meeste files rond Amsterdam en Utrecht. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 5 kilometer. Dat komt door technische problemen, daardoor is de spits er ook dicht. Daar 1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Diemen 9. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Afrit everdingen 10 minuten verdraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Horen en Inschietterijn-Plaspoep-Polder. 3 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad. Voor Kadoelen 4 kilometer na een ongeluk. A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Gouda 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda voor Noorderloos 5. Tussen Lexmond en knooppunt Gorkum 10 kilometer. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig.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 Dit is ZFM. ja. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit Maar bij mij krijg jij het fijn. Bij ons aller eerste ogenblik Zag ik al precies waar jij moest zijn Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou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 Maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer ondervinden, tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde voelt. vaderzangeres Daisy laat Amalia Rodriguez herleven... op 28 februari aanstaande in het Theater de Krocht in Zandvoort. De jonge in Amsterdam geboren vaderzangeres Daisy Caraya... brengt met Uma Casa Portuguesa een hommage aan de grote vaderzangeres... Amalia Rodriguez, die aan de wieg stond van de hedendaagse Fado. Amalia vernieuwde de Fado van binnenuit, door oude tradities te doorbreken en nieuwe invloeden toe te voegen. Daarmee tilden ze de oorspronkelijke Portugese volkmuziek naar een hoger, universeel niveau. Deze Caraya zingt op 28 februari aanstaande in het theater De Krocht niet alleen de beroemde vaders van Amalia, maar vertelt ook over het leven, het werk. De angsten en de triomfen van een zangeres die zei alleen op het podium te kunnen leven en zich een weg moest banen door een leven vol drama. Nog steeds zijn de vaders van Amalia over de hele wereld bekend. En nog altijd heeft ze miljoenen fans over de gehele wereld. Adioske Amalia Rodriguez was de koningin van de Fado. Dankzij haar klonk het Portugese levenslied door tot in alle windstreken van de wereld. Steenrijke bankiers en koninginnen aanbaden haar. Maar ze bleef in eerste plaats een dochter van het volk waaruit ze afkomstig was. Amalia was de eerste die het levenslied van de Fado verbond... met de poëzie van de grootste Portugese dichters. En zorgde zo voor vernieuwing en verdieping. Waar kwam de pijn vandaan die in de haar vaders nog altijd voortklinkt? In Umo Casa Portuguesa gaat deze Caraya aan de hand van een selectie... uit de vaders van Amalia op zoek naar het antwoord op die vraag. Traz in wilt u van deze prachtige vaders genieten? Ga dan 28 februari naar de Krocht. Aanvang 14.30. uur 30. Entryprijs is 15 euro per persoon. Na het prachtige Shufa, gezongen door Desi Karaja... vervolgen we met een iets wildere en opzwepende... Zeven rozen, setta rosas. In de voorjaarsvakantie zijn kinderen de baas in Zandvoort-aan-Zee tijdens de Kids Adventure Week. De Kids Adventure Week in Zandvoort-aan-Zee staat bol van leuke, spannende, leerzame, creatieve en sportieve activiteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld de afgelopen jaren activiteiten als chocoladeworkshop, een high tea, een forsejacht, duiken en een golfkliniek op het programma gestaan. Ook konden kinderen op het plein van de hoge nood kennismaken met verschillende hulpdiensten en konden zij zelf voor één dag met elkaar trouwen. Ben je ook zo benieuwd wat je dit jaar allemaal kunt doen? Zin in Adventure Week is Zin in Zandvoort. Kijk dan snel op www.kidsadventureweek.nl. En het programma van de week ziet er als volgt uit: Stoere zaterdag op 27 februari. De sportieve zondag op 28 februari. De maffe maandag op 29 februari. De dinsdag op 1 maart. Wonderen woensdag op 2 maart. Doldwaze donderdag net als ZFM op 3 maart. Vieze vrijdag op 4 maart, opa en oma zaterdag op 5 maart. No, rien Grès mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours. Je repars à zéro. be Thalesa, Jazz aan Zee. 28 februari, aanvang om 4 uur s middags. Jazzformatie Jasp in Zandvoort aan Zee. Wie kent ze niet? Deze spe spe spe speculaire muzikanten uit Haarlem. Voor de grote podia, Haarlem Jazz, Jazz en Blues Festivals, Kroegen en het clubcircuit. De niet aflatende inzet en het enthousiasme van de heren heeft al menige dak doen trillen en de toeschouwers in extase gebracht. Soms gevoelige akoestische en soms complexe muziek. Maar in ieder geval altijd aanstekelijk. Bijzonder dansbaar en met een bijzonder doze humor. Zondag 28 februari speelt Jasp in Café Het Duttertje... van Strandpaviljoen Thalessa. Boulevard Benaar, strandafgang nummer 18. Vijf minuten vanaf het station. In Zandvoort aan Zee vanaf vier uur en de toegang is gratis. And don't forget your dancing shoes. Strandpaviljoen Thalessa, boulevard Benaar, strandafgang 18. Telefoonnummer 023... Vijf seven een vijf zes zes nul en de website ww Talessa achttien. me Punt Enl. Tel mishant Tel mi bruces if you can. Wa all the world is full of creatures, yet we go in fear See So take the one Muziek op zondagmiddag, 28 februari van 4 tot 6. Iedere laatste zaterdagmiddag van de maand bent u van harte welkom op de muziekmiddag in Studio Antony. Dit keer te in optreden van de Amerikaanse zangeres Jacqui Levlijn, die een week lessen volgt bij een van de muziekdocenten van Stichting Antony. Verder in dit programma leest Aline Tromp een verhaal van Annie M.G. Smit en zingt Onno Zuidertent een paar liederen met pianobegeleiding. De gehele wordt gelateerd met optreden van onze docent Onno van Dijk en Wout H. Die aandacht besteden aan de mama's en de papa's. Iedereen is van harte welkom en zoals altijd is de toegang gratis. Studio Studio Anthony, Zuiderparkstraat, 44.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 and hide. een opening van Beats Party, 27 februari, aanvang, 8 uur s'avonds. Hebben jullie ook zo'n zin in een nieuwe zoen? Wij ook. Daarom geven wij op zaterdag 27 februari een knalfeest... in samenwerking met Caninju Zandvoort in de grote zaal van Club Nautic. DJ Misbehave is een bekende verschijning in ons... en zal het dak eraf tot de middernacht. De entree is gratis, Club Nautic, strandafgang Bernard 23. Zandvoort aan zee. En het in, en het internetadres is www.clubnautik.nl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 Het is gewoon verleden tijd. Hmm. Maar waarom fluister ik jou naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan nog. Omdat ik niets vergeten ben.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 VFN Westkust weerbericht. Vanmiddag trekken de buien verder het land in. Ook in het oosten komen de buien voor. Soms met hagel of natte sneeuw. Van tijd tot tijd laat de zon zich ook zien. De noordwestenwind is matig aan zee, vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar 6 graden. Maar tijdens een bui kan de temperatuur tijdelijk dalen richting het vriespunt. Vanavond neemt het aantal buien af. En vannacht is het, op enkele buitjes na langs de kust, droog. De minimumtemperatuur varieert van 0 graden in de kustgebieden... tot min 4 plaatselijk in het binnenland. Er is kans op mist en door de aanvriezing kan het gladheid ontstaan. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog... en vanuit het zuid-zuidwesten trekt bewolking over het land. In het noordoosten schijnt in de ochtend de zonnocht regelmatig. Het wordt slechts een graad of 5. En er is weinig wind. In het weekend ziet het weerbericht er goed uit voor de buitenactiviteiten. Het blijft droog en is op vrij veel plaatsen ruimte voor de zon. Toch is het vrij koud voor de tijd van het jaar... met 5 of 6 graden in de middag. In de nachten vriest het licht van 0 tot min 4 graden. Bovendien maakt de stevige noordwestenwind het voor het gevoel flink kouder. De sjaal en de handschoenen hoeven dus nog niet in de kast. Ook maandag is het droog en vrij zonnig winterweer met kouder wind. De nacht naar dinsdag belooft de laatste koude nacht te worden... Vanaf dinsdagmiddag neemt de bewolking en kans op neerslag toe. De temperatuur gaat enkele graden omhoog, vooral de nachten worden dan wat zachter. Deze is deze nog. Het circuitpark Zandvoort en de stichting Autosportief... willen u op 27 februari van harte welkom eten... bij de zesde Rally, rally Pro Circuit Short Rally... Op het, op het terrein van het circuit Zandvoort. Het gebied achter de pitboxen is als vanouds weer... een serviceterrein van de rallydeelnemers. Het paddock, nabij de TC Loads... is dit jaar het domein van de terreinauto's. Ga vooral eens kijken bij elkaar in de keuken... en maak kennis met deze geheel andere tak van autosport... Laten we hopen dat de seizoen 2016 mooie, sportieve en spannende rallysport gaat geven zonder incidenten. Om dit mogelijk te maken willen we u vragen om vooral op uw eigen veiligheid te letten. Ga niet op een gevaarlijke plaats staan en houd er rekening mee dat buiten controle geraakte rallyauto's hele gekke dingen kunnen doen. Volg aanwijzingen van onze officials onverwijld op en ga niet in discussie met hen. U treedt het terrein op circuit op eigen risico. Motorsport can be dangerous. De tijd is van 8 tot 5 Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer is 023 5740 740. En de website is www.circuitparkzandvoort.nl heeft een wasmachine een raampje, zodat mensen konden zien of ze wel genoeg een zeep hadden gebruikt. Dat zegt Ad Verheijden, productmanager bij wasmachinefabrikant Miele. In het begin van de wasmachine tijdperk werkte de apparaten nog mechanisch. Er zaten dus geen elektronische onderdelen in die, zoals tegenwoordig, signaleerden of er genoeg sopvorming was en het wasproces daarop automatisch aanpaste. En er bestonden ook nog geen doseringsmechanismen die zichzelf de juiste hoeveelheid wasmiddelen aan het water toevoegde. Maar door het raampje, waarmee wasmachines vanaf de jaren 50 werden uitgerust... kon je zelf zien of het water lekker schuimde. Zo niet? Dan wist je dat er bij de volgende wasbeurt dus een extra schepje poeder bij moest. Schuimde het juist te veel? Dan wist je dat het bij de volgende keer wat minder kon. En waarom hebben bovenladers dan geen raam? Omdat het zinloos is. De trommel van een bovenlader is gesloten... Dus bij glas in de klep zit je tegen een dichte trommel te kijken. Technisch gesproken is de patrijspoort in de huidige zogenaamde voorladers ook niet meer noodzakelijk. Maar volgens Verheijen is er geen reden om er vanaf te stappen. Drogers hebben ook vaak een raampje. Die hebben helemaal geen functie. Het is nu gewoon onderdeel van het design. Mensen zijn eraan gewend, dus we laten het zo. Wasmachinefabrikanten zullen goed hebben onderzocht of consumenten een machine zonder raampje nog wel zullen kopen, want het warmtebesparend glas is behoorlijk prijzig. can take the future even if you fail i believe in angels something good De nieuwe hangplek voor jongeren is bijna klaar. Er is lang naar gezocht. Er zijn veel ideeën geopperd, maar er werd niet besloten waar de nieuwe hangplek voor jongeren zou komen. En hoe die ingevuld zou moeten worden. Uiteindelijk werd in overleg met de jongeren gekozen voor het braakliggende terrein... tegenover de nieuwe brandweerkazerne in de Nieuw-Noord. Nu is het bijna zover. Maandag werd de cabine geplaatst en maandag 7 maart is de opening door de wethouder. Daar is hij dan, de hangplek voor de jeugd. Deze week wordt er een vers en schoon zand omheen gestort. Een buitenbankje en een prullenbak wordt geplaatst en licht geregeld. En maandag 7 maart vieren we de officiële, vergade, de officiële opening met de wethouder. Meldt de bij Floortje Valk. De jongere medewerker die aan de stichting Pluspunt verbonden is. Op haar Facebookpagina. Ze is de drijvende kracht geweest achter dit project. Iedereen is nu blij. Love me.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 dreams fulfill For my darling I love you And I always will Love me tender Love me long Take me through all my dreams.